9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Komend uur Zweden-Engeland. We horen Klaas-Jan Huntelaar. Maar is het nieuws met Dorof Megens?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 In het aangenomen advies staat onder meer om bij de eerste twee IVF-pogingen... bij vrouwen tot 38 jaar niet meer twee, maar nog maar één embryo te plaatsen. En goedkopere, maar net zo effectieve middelen te gebruiken. Volgens het CVZ worden patiënten zo meer ontzien... doordat de bezuinigingen vooral worden bereikt door doelmatigheidswinst. De besparing levert volgens het CVZ per jaar zo'n 38 miljoen euro op.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 De Europese kampioenschap voetbal heeft Frankrijk gewonnen van het gastland Oekraïne. Het werd 2-0 door doelpunten na rust van Menes en Kabay. De duel onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Kuipers lag voor de rust een uur stil vanwege noodweer. Door de overwinning komt Frankrijk op vier punten. Oekraïne heeft er drie. Zodat is de andere wedstrijd in groep D, Zweden tegen Engeland.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 Dit is de Radio 1 SportsZone. Hoe is de sfeer onder de supporters in Portugal? En u hoorde het al, IVF wordt niet meer vergoed. Onze gasten, Fidan is wiel Schelvis en analist Frans Groenendijk. En natuurlijk Zweden-Engeland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Filip Koker, de beginfase van Zweden-Engeland. We zitten inmiddels al in de vierde minuut. We hebben al een aantal stevige duels gezien tussen Zweden en Engeland. Vooral Andy Carroll, die grote bonkige spits daarvoor in. ...heeft al een aantal clashes gehad met Zweedse verdedigers... ...onder wie Andreas Granqvist, die wij nog kennen uit zijn tijd bij FC Groningen. Maar ook hij speelde in Engeland. En dat geldt eigenlijk voor de meeste Zweedse spelers. Uitgezonden dan Kjellström, Elm en Ibrahimovic. Die drie hebben nooit in Engeland gespeeld. Alle andere spelers van Zweden die hier op het veld staan wel. Het zijn ook hun grote voorbeelden. Alle Zweedse spelers hebben niet alleen een favoriete Zweedse club... ...maar ook een favoriete Engelse club. En Engeland is hun grote voorbeeld. En des te vreemder is het inderdaad... dat. Ze... Engeland er zo weinig in slaagt om, uh, om Zweden te verslaan. Dat is uh, zo'n maatje of zeven geleden nog gelukt. Op een vriendschappelijk duel Wembley won Engeland nog een 1-0. En daarvoor was de laatste zege van Engeland op uh, Zweden in 1968 maar liefst. En uh, ja, ze hebben zeven keer tegen elkaar gespeeld op een uh, WK, EK of in kwalificatieduel. Van ze die zeven keer, wat het vijf keer gelijk, won Zweden twee keer. En nul keer dus voor Engeland. Het is dus een gevreesde tegenstander voor de Engelsen die nu maar weer eens een hoge bal spelen... in de richting van Carol, die doorkopt... en probeert zijn maatje daarvoor in te bereiken. Dat is Danny Welbeck, maar dat lukt niet. Zweden gaat overnemen. We hebben bijna vijf minuten gespeeld. Nog altijd 0-0. Ja, ik zei dat IVF wordt niet meer vergoed. Beetje kort door de bocht, want IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen... moeten bij vrouwen ouder dan 43 jaar niet meer worden vergoed. Dat adviseert het college van zorgverzekeraars... aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Het advies is opgesteld door gynecologisch... En uh, door Freya, dat is de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Rifkeizer van Freya, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dit advies, waar, waar is dat advies voor nodig? Kunt u dat uitleggen? Um, nou, het is een, een, een onderdeel van een heel pakket aan, uh, aan adviezen. En uh, die leeftijdsgrens van 43, uh, tot nu toe was daar gewoon geen duidelijkheid over. Het, het hing allemaal maar in de lucht. En uh, ook vaak waren er veel jongere vrouwen die daardoor buiten de boot vielen... omdat verzekeraars en artsen individueel konden bepalen. Dus wij... Uh zijn blij eigenlijk met deze geformaliseerde leeftijdsgrens van 43... die gewoon aansluit bij de natuurlijke vruchtbaarheid van vrouwen. Ja, ik dacht dat de minister al wilde bezuinigen... door het aantal pogingen te verlagen van drie naar één. Ja. En dat, dat, was, dat was er dus eigenlijk al door. Dus dan is het toch mooi dat ze, dat ze uw advies heeft overgenomen, kan ik me voorstellen. Nou, het was er niet door. Ze was ook gevraagd om, uh, om alternatieven uh, te laten uitrekenen. En daarin zijn wij inderdaad uh, actief betrokken geweest. Omdat ook haar voorstel... Um, meer geld ging kosten dan dat het ging opleveren. Omdat je um, met het terugbrengen van uh, naar drie IVF-behandelingen, uh, van drie naar één IVF-behandeling... Uh, er veel meer meerlingen zouden komen... omdat mensen zouden kiezen voor terugplaatsing van meer embryo's. Hm. En die kosten vallen nog wel steeds uh, binnen de dekking. Ja, kunt u nog even kort samenvatten wat uw advies precies inhoudt? Uh, het, het advies wat wij samen dus met uh, CFZ en VOG uh, hebben opgesteld... is uh, uh, een hele belangrijke, ook, uh, ook financieel gezien... is het uh, veel doelmatiger gebruik van de medicatie... Uh, nu houden heel veel vrouwen veel uh, uh, uh, hormonen uh, over, dat gewoon uh, echt uh, om miljoenen gaat in het totaalpakket. En uh, de richtlijnen van de NVoG worden strikter gehanteerd in het afwachtend beleid. Er wordt van de terugplaatsing van uh, uh, nu is het nog zo dat er uh, heel veel twee embryo's worden teruggeplaatst met dus een kans op meerling. Mm. En, dat en, dat is dat wel, wordt... en dat is een stuk duurder. Ja. En dat en... is een stuk kostbaarder en ook met heel veel risico's op, uh, op uh, verlies van de zwangerschap. Mm. En daarom kunnen wij ons er ook zo goed in vinden uh, dat er dus één embryo uh, wordt teruggeplaatst bij een groot deel van de vrouwen. Ja, duidelijk. En uh, kunt u aangeven hoeveel uh, de minister hiermee ongeveer kan bezuinigen? Um, nou, het is een soort maximaal uitgerekend en dat loopt tegen de 40 miljoen, 38 miljoen, 40 miljoen. En hoe zeker is het al dat de minister nu de aanbeveling overneemt? Uh, nou, ik heb uh, heel kort geleden gehoord dat het eigenlijk al is overgenomen en uh, gebriefd aan de Tweede Kamer. Ja. Dus daar zijn wij erg content mee. Ja, is dat een felicitatie waard? Uh, wat mij betreft wel. Nou, ja. Zeker deze. voor alle vrouwen die, uh, en, en paren, moet ik eigenlijk zeggen, want die uh, een kinderwens hebben. Ja. Dank u wel. Dank u. Ruf Keijzer van Vrede. Dank u. Laten we nog een keer gedaan door George Michael. Dit is natuurlijk het origineel van de Bee Gees. Jive talking. Zweden tegen Engeland, Kleine tien minuten gespeeld, denk ik, Filip. Nou, we zijn inmiddels al in de twaalfde minuut beland. En uh, het is nog altijd 0 tegen 0. Het spel begint zich aardig te ontwikkelen. Er is iets meer uh, spelaandeel voor uh, de Engelsen. Die balletje iets meer laten rondgaan. De verdedigers van Zweden hebben iets meer overtredingen nodig. Met name Olaf Melberg heeft zich al een paar keer laten gelden. Met name tegen Carroll, die grote spits waarover ik u eerder al kon vertellen. En het eerste gevaarlijke schot hebben we ook gezien vanaf een meter of twintig van Scott Parker. Een middenvelder van de Engelsen, een middenvelder van de Spurs. Die schoot heel gevaarlijk. En er uh, was ook een goede redding nog nodig van uh, Isaac Son. Nog altijd de keeper van PSV. Wat doet Zweden dan? Dat wacht af, een beetje balverlies en probeert dan Ibrahimovic en ook Elman te uh, lanceren. En dan kunnen die uh, middenvelders razendsnel aansluiten en kunnen ze dus ook een beetje kansen gaan creëren. Dat is er tot op heden nog niet echt van gekomen. We hebben van de Zweden alleen maar één afstandsschot gezien van uh, Svensson, wat geen probleem was van, uh, voor uh, Joe Hart. Vandaar 12,5 minuut gespeeld en nog altijd 0-0. Filip, weet je trouwens dat wij jou kunnen zien? Is het werkelijk? Ja. ja. Uh, namelijk via www.radio1.nl. Uh, Daar kun jij en kunnen de luisteraars uh, meekijken bij ons in de studio. En op het moment dat, de, dat jij flitsen geeft... dan krijg je ook beeld van de wedstrijd en een plaatje van jou erbij. Hij grok, hè? Hij ja, dacht echt schrok. dat het live was. Hij grok. Je schrok viel <lacht> hè? Je dacht, o jee, echt of niet? Nou, dan moet ik ineens op mijn Ik gaan letten, Ik hoor me wel. Benen van de stoel, sigaretje weg. De webcam dus mensen op radio1.nl. Hoe weet je dat, Emiel? Ik ken jou, Philip? En die dame van je schoot. En als u wilt twitteren, kan altijd natuurlijk hashtag R1 sportzomer vragen aan onze gasten of opmerkingen over de uitzending. Ja, vier uh, dan uh, ik is. Uh, uh, wat, wat ik mij. Uh, in eerste instantie even afvroeg toen we jou uitnodigden. Is wat jij toch hebt met, uh, met de terugkeer en. Uh, uh, en uh, of blijven. Uh, kan je uitleggen wat dat is? Uh, ja, ik ben bezig met de documentaire. Dat... Wat bedoel, je neem ik aan over. Uh, nee. <laughs> het is een hele kritische vraag. Hele kritische nee, maar het, is een, het is een rode draad, doe je. Doe je. Lees <laughs> Stuur je me nou ik... weg? Of? Nee, nee. <laughs> Hoe should I stay? or should I go? Uh, ja, ik ben bezig met een documentaire over Turkse jongeren. Uh, Turkse Nederlandse jongeren die niet zoveel binding meer hebben met Nederland, weinig binding hebben met Nederland. En ze dromen, een steeds meer groeiende groep, droomt van Turkije, verlangt naar Turkije, wil heel graag uh, in Turkije wonen en werken. En dat vind ik ontzettend interessant, omdat onze ouders natuurlijk ooit naar Nederland zijn gekomen als gast daarbij om hier een bestaan op te bouwen. Dus het is best wel verbazingwekkend zelfs dat de nieuwe generaties, waarvan je zou denken, nou, die hebben, hè, die zijn echt. Nou, ingeburgerd zou ik niet eens moeten zeggen, want ze zijn hier geboren, maar die zijn echt Nederlands. En dat valt dus zwaar tegen. En um, interessanter nog vind ik dat de jongeren die gaan, die daadwerkelijk die stap uh, zetten en naar Turkije gaan, uh, daar ook niet kunnen aarden. Want ze zeggen, we voelen <lacht> ons niet thuis in Nederland. Uh -huh. Nou ja, en daar dus blijkbaar ook niet, omdat ja, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb vier jaar in Istanbul gewoond en gewerkt. En uh, het is niet makkelijk. Ik ben trouwens overigens puur uit journalistieke nieuwsgierigheid uh, vertrokken. Dus het was niet omdat ik nou mijn roots wilde ontdekken... of omdat ik me niet thuis voelde in Nederland. Volgens mij word ik onderbroken. Nee, helemaal niet. Maar nee. nee. nee. ik wilde wel vragen waar die, waar die, waar die droom vandaan Tot. komt. Hun droom? Ja. Nou ja, weet je, het is heel erg gebaseerd op wat ze zien uh, in Turkse soaps. Uh, ze kijken heel veel Turkse schotel. Uh, luisteren veel Turkse muziek. Het is eigenlijk een... Ja, een vorm van heimwee, waarvan ik denk hoe kan je heimwee hebben als je daar nooit echt hebt gewoond. Maar het is ja, onvervuld verlangen. Ik denk dat wat je nooit hebt gezien, dat je daar heel nieuwsgierig naar maar wordt. Dus. Voelen ze zich dan in Nederland op een bepaald moment ook onheimisch, zeg maar? Ja, dat is wat ze zeggen, ja. ja. Bij de een is het wat sterker dan de ander. Kijk, het ik... grappige is, ik ken toen wel er ook een meisje uit Rotterdam. Ja? Die hetzelfde heeft waar jij het nu over hebt. Die wil in Istanbul gaan werken en die zegt ook. De economische uh, vooruitzichten zijn zelfs beter daar voor mij. In het, eh, zij uh, zit dan in uh, Human Resources, HNR. Doet ze, uh, daar zijn, ze liggen voor mij meer uitdagingen dan in het Nederlands. Ik ben hier eigenlijk een beetje uitgekeken. Vond ik ja. wel heel opvallend. Ja, dat speelt ook wel mee. Maar dat is eigenlijk misschien te vergelijken met gewoon autochtone Nederlandse jongeren... die uh, ook de wereld willen rondreizen, avonturen ja. aangaan. In dit geval is het toch een beetje anders. Er zitten zeker jongeren bij die um, uh, naar Turkije willen als ondernemer... of daar weer aan de slag gaan, inderdaad, omdat Turkse economie enorm aan het groeien is... Ja. Maar je hebt ook een groep, er is ook een groep uh, die uh, zegt... ja, ik stem niet in Nederland, die weten niet wat de wereld rijdt door. Of Paul Witteman is kijken bijna geen Nederlandse televisie. En hebben niet zoveel, zeggen ze, met Nederlanders. Trouwen vaak met een partner uit de eigen etnische groep. En hebben eigenlijk voornamelijk Nederlands vrienden. Dat vind ik toch wel heel anders dan dat je zegt... ik wil mijn horizon verbreden, dus ik ga naar Turkije... om te zien wat, wat ik daar kan doen en wat ik... Uh, goed, dus puur uit ambitieuze overwegingen. Ja. Maar als je, als je dat vertaalt naar, het, uh, als je vertaalt naar het voetbal, in hoeverre is dan uh, bijvoorbeeld zo'n optreden als Euziel, die dan in een keer in het Duitse voetbal uh, terechtkomt, in hoeverre is dat dan van belang om uh, eventueel uh, het onheimische gevoel kwijt te raken? Om even nou, het grappige is wel dat toen Duitsland won, mm -hmm. Nederland, dat in uh, uh, Berlijn uh, uh, Turken massaal de straten, weet ik, toevallig Berlijn misschien wel dus ook in Duitsland, de straat opgingen en toeterende auto's en zo omdat ze dus voor Duitsland zijn, omdat Euzil in het Duitse team speelt. Dat vind ik wel weer heel interessant. Dat zijn blijkbaar wel de kleine dingetjes waar ze zich aan Als wij Europees kampioen worden, komen al die Marokkanen ook weer naar buiten. Dan zijn ze trots op Boelarus en Affelei. Dat is ook echt zo. Ja, maar niet eens alleen Maar We moeten ook een ploeg hebben natuurlijk op dit EK, want Turkije zelf is er niet bij. Precies. Je wilt gewoon wel voor iemand zijn. En ja, anders is het wel heel erg saai. Ja, ik ben ook echt al. Zwaar depressief aan te raken. Omdat ik denk, straks ligt Nederland eruit. En waar moet je dan nog? Ja, Rusland, nou, wat ik wel maar... grappig vond met name in Duitsland. dat je van veel Turkse mensen hoorde. Trouwens ook van Turkse mensen in Nederland. dat ze het begrepen waarom Eusel voor Duitsland koos. Omdat er toch hoger niveau is. Zoals je bij veel in veel Marokkaanse gemeenschappen. toch ook wel iets hoort van ja. Wij begrijpen wel dat mensen als Aflaai en Maher straks ja. voor Nederland kiezen. Want Marokko, het stelt te weinig voor. Nou stel Turkije ja. nog meer voor op voetbalgebied dan Marokko. Die hebben nog iets meer bewezen. Maar ja. toch, dat ze willen toch op het hoogste niveau ja. spelen. Ja, nou als ja, is de gelegenheid geboden. Maar andersom ook. Op dat Johan Derksen toen zei, ik snap niet waarom uh, Marokkaanse, uh, Nederlandse jongeren ja. voetballers dan naar Johan Turkije wat, gaan. Ja. Nee, maar dat snap ik ergens ook wel. Omdat zij uh, blijkbaar niet het niveau hebben van Afelay en uh, Boularus bijvoorbeeld in dit geval. En daar wel terecht kunnen. Daar kunnen ze wel um, op een bepaald niveau meespelen en meedoen. En hier worden ze toch een beetje maar wat dan ja, interessant de is, is gezet. hoe vind jij het dan dat uh, als het volkslied wordt gespeeld, dat ze dan allemaal stijve lippen op elkaar houden? Is dat zo? Nou, ja, af en lijn, boel, maar gaan Maar dat echt zie het, je ook uh, bij gewoon Nederlandse mensen toch? zie je dat ook. Ja, de Surinamers doen dat ook niet. Ja, zou dat bewust zijn? Want ik denk vaak ook gewoon van de tonen Nederlandse spelers dat ze uh, de tekst gewoon niet kennen. Daar ja. heb je heel vaak wat ja, over hebben gezegd. Hebben jullie Klaas van Hunter wel mee zien, zien ooit? Ja, ooit? Nou, dat bedoel ja? ik. Vol Bonkelen. Nou, ik weet het niet van Huntelaar, maar je ziet wel vaak dat de anderen ook niet echt. Maar volgens ja. mij is dat sowieso een beetje een probleem van op Nederland. Op is het iets nou, meer gaan doen. We Mo moeten misschien maar even op uh, Huntelaar oh, letten de, zondag. Hij heeft nog niet in de basis gespeeld. Dus, nee, uh, precies. Maar mij heb je er nog niet mee kunnen zitten. We gaan dus op hem letten zondag, want uh, nou ja, als ik de voortekenen moet geloven... dan uh, staat hij er gewoon in vanaf het begin. Hij wil het in ieder geval heel erg graag, en niet alleen hij... Ook veel Nederlanders vinden dat Huntelaar vanaf het begin de kans ja. moet krijgen in de basiself. En of dat tegen Portugal dan ook gaat gebeuren hangt allemaal af van de bondscoach Bert van Marwerk. Maar Huntelaar die liet aan Bert Maaldrink nog maar eens blijken dat hij er klaar voor is. Hoe moet je winnen van Portugal? Nou ja, ik denk als je tegen de Denen hebt gezien dat ze, dat ze heel erg veel naar binnen knijpen. Dus dat er wel, wel veel ruimte op de zijkanten ligt. Uh, uh, als je ziet hoe ze de goals tegen hebben gekregen uh, tegen Denemarken. Maar ook tegen Duitsland. Uh, ik kwam via de zijkanten met flanken van de zijkanten. En, uh, voorzetten. Voorzetten, ja. En, uh, uh, ja. Vaak in de rug van, uh, van de verdedigers wegkruipen. Veel kopballen. Dus, uh, uh, ik denk alle drie de goals waren kopballen. Dus, uh, ja, zo kan je het wel een beetje analyseren. Ja, dat is wel een goede sollicitatiebrief. Als je moet schrijven van uh, ik wil graag in het elftal. Dan zijn dit allemaal redenen dat jij in ieder geval die bal erin moet koppen voorin. Dat zijn de feiten hoe de goals zijn gevallen bij Portugal. Dus ja. uh, zo zie ik het. Hoe zit die sollicitatieprocedure er op links en rechts dan uit? Zou ik niet weten. Ja, weet je wel, want er moeten voorzetten komen. En we weten ook dat Robben nog niet de man is die heel veel voorzetten geeft. Arjen Robben en Van Persie misschien ook wel niet. Moeten daar ander soort spelers komen te staan? Ja, dat is aan de Bondscoach dat hij... Die... Nee, maar dat weet je. Ik snap wel dat je dat niet wil zeggen. Maar dat is, dat is toch zo. Dan moeten er een ander soort spelers komen te staan. Nee, het belangrijkste is dat we, dat we goed spelen en dat we via de zijkanten doorkomen. Want ik denk dat daar de meeste ruimte ligt. Wat ik al zei, Portugal die knuipt heel veel naar binnen. En, uh, en die middenvelders die, die staan ook vlak voor de verdediging. Dus uh, je moet over die zijkanten doorkomen en dan met voorzetten komen. En wie die geeft, uh, het interesseert me niet zoveel als de bal maar komen. Ja, maar wie ze dan inkomt, interesseert je wel? Nee, dat interesseert me niet als we maar winnen. Dat is het belangrijkste. Maar... Uh, ja, als er een aantal voorzitten komen, dan, uh, dan uh, hoop ik er ook tegen eentje aan te lopen, ja. Jouw EK begint toch nu? Ja, zou je het wel kunnen zien? Ja. Misschien wel. Ja, ik moet gewoon afwachten op, op mijn kans en uh, kijken of die nu komt. Weet je het antwoord eigenlijk? Want vanochtend hebben jullie besloten getraind. Je zegt het antwoord niet, dat weet ik wel. Maar weet je het antwoord? Nee, ik weet het antwoord nog niet, nee. Is het voor jullie eigenlijk net zo besloten als voor ons? Dat ook van Marwijk, voor zijn Spelers uh, niet duidelijk laat zien wat hij van plan is? Nou ja, kijk... Uh... Uh, uh, Als ja, we daar alles nou op gaan zeggen. Hè? Nou ja, het is altijd afwachten uh, uh, wat, wat er op papier staat uiteindelijk en wie er gaat spelen. En, uh, uh, ja, uit de training kun je niet altijd alles opmaken. Nee, dat ja, klopt u me. ook niet? Jij ook niet? Uh, nee, nou, ja, niet helemaal. Nee. Jawel, jawel. Nee, nee, nee, nee, niet helemaal. Nee. Ja, uh, Fons, uh, uh, geloof jij dat de Huntelaar nog niet weet of hij speelt of niet? Ja, die weet heus wel dat hij speelt. Alleen mag hij nog niet zeggen, want uh, ik denk dat, uh, dat dat aan de coach is om het bekend te maken. Goed, gaan we even naar de bondscoach. Uh, die uh, stond uh, uh, de site van de KNVB te woord. Uh, klinkt heel raar, maar de, op de site van de KNVB was je te horen, laten we het dan zo zeggen. Uh, de ploeg is natuurlijk afhankelijk van uh, een zegen van Duitsland op Denemarken. Maar Bert van Marwijk denkt aan veranderingen in zijn opstelling. En nu zie je dat er toch een bepaalde angst in de ploeg sluipt. Dat is heel vervelend. Je hebt met mensen te maken en je doet er alles aan om, om dat eruit te krijgen. Maar ja, goed, dat is niet makkelijk. Want wij, wij, wij gingen daarna gewoon te veel naar achteren lopen. Maar dat vertrouwen waar je het nu over hebt. Goed, het is wel iets waar je mee te maken hebt. En, en, ik verstop me daar ook niet achter. en Dat is er gewoon. Maar ja, we hebben twee keer verloren. Dus ja, um, ik ga wel wat veranderen. Ja. Toen we de 2-1 maakten, ja, dan. dan... Wat de tegenstander bang. Dus dat is een combinatie van ontwikkelingen in een wedstrijd. Maar goed, tuurlijk let, kijk ik daarna. Ja, we laten we vanavond nog even uitpraten. Maar daarna moeten we onmiddellijk naar Zweden, Engeland, Filip Koker. Halverwege de eerste helft zijn de 6500 Engelsen werkelijk in estase. stase Na een geweldig doelpunt. Met het hoofd gescoord zelfs Rooney. Buigt met, uh, ja, met bewondering voor de maken van de goal. En dat is Andy Carroll. Na een voorzet van uh, Gerard, kopt Carroll binnen van grote afstand. Maar hij zit er zo mooi in. Zo mooi gestuurd in het hoekje. Een voorzet van Carroll. Het is net geen buitenspel. Het is een prima paas. in, heel knap binnengeknikt Van, uh, nou, ik denk zeker uh, 12, 13 meter. Zo stevig, zo hard in de benedenhoek. Geen enkele kans voor Isaacson. En Engeland staat voor met 1-0 tegen Zweden. Ja, zeg het maar Fons. Mooi goal. Ja, dit, ik heb zelden zo'n kopbal gezien. Wat een knal van een kopbal. Zeg. Het ja. leek wel een schot. Nou, dat is wel dan toch die kwaliteit van Carroll. We hebben het weinig gezien bij Liverpool. Maar eh, nou eh, verraadt hij in één keer toch wat klasse hier. Ja, Biel? Ja, we kennen Carroll eigenlijk van een hele goede periode. Dat weet voor ons ook wel. Want hij heeft er regelmatig bij Sport 1 ook uh, co commentaar gegeven. Van bij Newcastle United. Toen maakte hij regelmatig dit soort doelpunten. Ik heb hem een aantal zo zien maken. Dus alleen bij Liverpool is dat er totaal niet uitgekomen. En ik moet zeggen, het zal niet heel erg... Uh, uh, zomaar uit de lucht kwam, dat juist Steven Gerrard... een ploeggenoot bij Liverpool, weet dat Carroll dit kan. En die bal eigenlijk ook een soort van in de blind... op die positie gooide, waardoor hij wist van die Carroll die komt. Ja. Frie, dan kan je er ook van genieten van die goal? Ja, heerlijk. En ik, ben, ik word er ook een beetje jaloers van. Omdat ik denk, waarom doen wij dat niet gewoon? <laughs> uh, weer een speler die, uh, die dus door een trainer een coach uh, in die tweede wedstrijd wordt ingezet en die scoort. Dat is echt ongelooflijk. Dat is al drie keer gebeurd deze ronde. En uh, uh, voor onze luisteraars die meedoen aan het spel tijd voor tijd. We gaan even uitzoeken of dit de 23e of de 24e minuut is. Want dat is zo'n belangrijk... Uh, 23. Ik krijg oh, nu mee. van de jury binnen dat het de 23e minuut is. Dus uh, dat is het beginnen van de som. Want we gaan uh, alle minuten waarin de goals vallen bij elkaar optellen. Hè. Dat was de opgave van vandaag. Iets sturen kan niet meer. Waar landen als Engeland, Italië en Nederland ervoor kiezen om zich in een uh, grote stad als Krakau voor te bereiden op de EK-duel. Daar heeft Portugal de keus laten vallen op een heel klein stadje, omgeven door weilanden en verder echt helemaal niks. Welkom in Oppolenica. Edwin Cornelissen ging er langs. Waar is dat? Even weg uit de stadsomgeving van Potsdam. Varen ze geradeaus? Eh, moet het nou in het Duits? Het ligt al zo gevoelig. Varen ze twee kilometer. Het is niet eens zo ver rijden vanuit Potsdam, een kilometertje of veertig. Maar je komt in een heel ander gebied terecht. Buiten de grote stad, op het platteland. En daar in de Outback van Polen ligt dan Opalenica. 9.077 inwoners op een oppervlakte van 6,5 vierkante kilometer. Het is zo'n stadje waar op het eerste gezicht niets te beleven is. Het ligt aan de spoorlijn Berlijn-Warschau. bij de intercity stopt hier niet. Een wandeling door dit stadje maakt duidelijk dat dit stadje op dit moment wel op de kaart staat. Aan iedere lantaarnpaal een vlag, met het logo van Euro 2012 en daaronder de tekst Opalenica, official basecamp. Portugal. Aha. Precies Portugal is hier het gesprek van de dag, ook bij deze opa die in de speeltuin met zijn kleinkje aan het spelen is. Portugal is hier een stadion een park. Hier op straatje straat links, een park. Ah, daar logeren ze in. een chique hotel. Vier sterren heb ik gehoord. En wat vindt hij ervan? Portugal in zijn stadje? Portugal, ja, maar... ja. Ja, hij betrekt het maar meteen op de wedstrijden. Ronaldo. Dat was maar zo, zo. Ronaldo, goed, goed, goed, goed. We komen terecht bij het stadhuis van Opa Lenica. Er moet even iemand worden opgetrommeld. De directrice stadpromotie. En die mag dan met behulp van een tolk vertellen... Wat opalenica eigenlijk voor een stadje is. Is een klein stadje, maar heel vriendelijk en open. It is a small town, but very friendly and open for visitors. En uh, wat valt er allemaal te zien dan? Przede uh, wszystkim... First of all, uh, Euro 2012. Uh, except of uh, sport events, we can also Be proud of the Lech motorcycle. It is the first motorcycle which was built in Poland. Maar waarom hebben de Portugezen eigenlijk gekozen voor deze uitvalsbasis? <coughs> uh, they choose Opalernica because uh, Opalanica is a very quiet and friendly town. And the Portugal national team wanted uh, especially quiet. Het is hier rustig, het is hier kalm. Ja, dat heb ik gezien. Amper een bar, amper een discotheek. We have uh, also pubs and one disco. Oh, die zijn er wel, maar daar is het de Portugezen vast niet om te doen. Hebben ze die Portugezen trouwens al eens in de stad gezien? Yes, of course. Maybe not de Ronaldo en Pepe, but the players van het Portugal team ride bikes and run here over the city. Zo. So. Als afscheid krijgen we nog een uh, kopje met het logo van Opleinitia erop en een schoentoekaduul. En dan aan de rand van Opleinitia. Is daar een afslag naar het trainingscomplex en het hotel van de Portugezen? Komt de meneer aangelopen? Ja, everything is blocked, so I can see the just the building and the pitch, that's it. Die heeft geprobeerd een glimp op te vangen van de sterren, maar uh, niet gelukt. Hij is er wel blij mee dat de Portugezen hier zijn neergestreken. Before nobody heard about Opalinita en Grody as well. And now everybody talks about Opalinita. So it's very important for us. Maar of dat ook betekent dat hier in de toekomst nog veel toeristen zullen komen. Silke, for what? Well, for tourism or to be here in Apulienica. I don't think so, the Apulienica I know. Because there's not so much here. There's nothing to do here. <laughs> no, that's the <a> problem. <laughs> but it's good for Cristiano Ronaldo, I think. Eh? It's good for Cristiano Ronaldo, yeah. But it's, it's nothing. Oh, okay. Dus we gaan snel de auto weer in. Ja. Yeah. Op naar de stad. Ze hebben dat Ziel bereikt. Nou, dat geloof ik toch niet. <laughs> dat moet zondag nog gaan gebeuren, hè? Ah, Edwin Cornelissen was dat? Ja, en een Duitse. Duitse Tom Tom. tom. TomTom. TomTom. TomTom. Edwin Cornelissen. Ja, jongens. <laughs> Mag ik even? <laughs> het was echt Edwin Cornelissen. En hij vertelde ons alles over opa Lenica. In zegt hij alles klaar. In Polen. Attentie nu, de hoofdpunt van het nieuws door Walt Meegens. Een bedrijf dat dierlijk bloed verwerkt in het Gelderse Loenen woedt een grote brand. Die ontstond aan het begin van de avond in een filtersysteem. Brandweer heeft moeite om het vuur te bestrijden. Met hittecamera's wordt geprobeerd de brandhaarden in kaart te brengen. In het pand staan veel chemicaliën, maar die staan ver van het vuur, zegt de brandweer. De fabriek in Loenen worden voedingsstoffen uit dierlijk bloed gefilterd. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken... of aanbieders van beleggingsrekeningen, hypotheken en andere financiële producten... het consumenten moeilijk maken om over te stappen. Er is een overstapservice voor betaalrekeningen... maar toch stappen relatief weinig klanten over. En NMA bekijkt of er bijvoorbeeld boetes moeten worden betaald... voor het opzeggen van een contract. En generaal Peter van Uhm, de Nederlandse commandant der strijdkrachten... heeft in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij is voortaan officier in de orde van Australië. Van Uhm kreeg de onderscheiding voor zijn leiderschap... tijdens de Nederlandse missie in Oeruzgan. Van 2008 tot 2010 vielen de Australiërs daar ook onder zijn commando. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Manipuleert de UEFA-tv-beelden. De gast nog steeds Fidan Emil Emiel Schelvis en van Schoenendijk. En is Zweden het volgende land dat naar huis kan? Zeg maar Filip Koker. Nou, dat lijkt me nog iets te vroeg. Maar Zweden zal wel iets moeten verzinnen. Het zal toch iets anders moeten doen. Tot aan het doelpunt, zo'n uh, ja, zeven minuten geleden van, uh, van Andy Carroll... Ja, hebben de Zweden zich toch voornamelijk beperkt tot het tegenhouden van de Engelsen. Ja, we klagen in Nederland wel eens over uh, die twee controleurspetten... en die vier verdedigers daarachter, dat verdedigende blok van zes... Maar bij tijd en wijle in die eerste 23 minuten... hanteerden de Zweden wel eens een verdedigend blok van acht in de praktijk. En ze waren alleen maar op gebaseerd om, uh, om die Engelse aanvallen tegen te houden. De Engelsen die ook veel bewegelijker zijn, met name op het middenveld. Ja, en af en toe komen die Zweden er wel uit. Zien we een afstandsschot van 20, 25 meter. We hebben er eentje gezien van Swenson, we hebben er eentje gezien van Ibrahimovic. Maar veel uh, spelen op de helft van de Engelsen, dat zit er toch echt niet in voor die Zweden. Maar misschien dat ze in hun achterhoofd hebben dat ze die Engels een beetje willen laten uitrazen. Dat ze dan, ja, op een betere conditie in de tweede helft... en dat ze zo uh, die Engelsen een beetje pijn willen doen. Maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd. We hebben ruim een half uur gespeeld. De Engelsen zijn beter en Leiden verdient met 1-0 tegen Zweden. Fonds Groenendijk, uh, zie jij de Zweden nog terugkomen in de wedstrijd? Nou, dat kan altijd, omdat ze natuurlijk uh, altijd Ibrahimovic hebben met zo'n actie. Maar wat de Zweden wel missen, dat, is toch, uh, ja, dat, dat zie je niet bij het Zweedse middenveld. Dat zijn spelers zoals uh, Pierlo en Modric. Dat zijn mensen die dus ook... Een, een, een Ibrahimovic kunnen lanceren of een Elmander... met een goede steekbal of een uh, mooie dieptepaas. Ze hebben geen creativiteit op het middenveld. Oh. En dat ontbreekt bij het Zweedse aftal. Ja, dan hoop jij dat de Zweden terugkomen in de wedstrijd? Ja, daar lijkt het wel heel erg op, hè? <laughs> Ik hoorde je net even een gilletje geven bij een kans van, uh, van Zweden. Dus ja, ik, denk, ik, nou, heb ja... Toch, ik heb toch best wel sim veel sympathie voor Zweden eigenlijk. Ik vind Engeland gewoon niet zo goed. Veel geblesseerd, Rooney is er niet. Um, ja, Ibrahimovic vind ik geweldig, dus ja... Dat is misschien niet goed genoeg. Uh, Ik heb ook argumenten. Maar... <laughs> heb jij veel sympathie ja, voor? De. Sympathie, ja, sympathie, dat is. Weet je weer. waarom? In 92 was daar het EK. Dat is echt het allerleukste EK wat ooit georganiseerd is. Dat hele land was er helemaal vol van. Heb je in Oekraïne nu ook weer een beetje. je dat Zweedse gevoel. Dat iedereen, iedere inwoner van dat land is met dat EK bezig. Dat is zo grappig om te zien. Dus overal ontstaat in die steden die echte sfeer. En daarom is het, ondanks alles, ondanks het slechte resultaat van Nederland, is het toch leuk om er te zijn? Was jij op je? bent er geweest. Je ja. Was je op dat plein ook? Ja, tuurlijk. Uh, op het ter, Oranjeplein? Ja. Met Chester, geloof ik, die daar. Nee. van Buren, die van Buren. Nee, ik was niet bij de wedstrijd tegen Duitsland. Oh. Uh, ik was tegen wedstrijd tegen Denemarken. Maar toen was het ook een geweldige sfeer op dat plein. Ja. ja. Vergelijkbaar met, met Bern? Ja, misschien wat kleiner, maar... Ja. ja daar, daar had het wel iets van weg. Ja, maar de... vooral het, het feit dat de lokale bevolking er zo in opgaat. En de luchtverkeersleiders in Kharkov ook. Ja, maar ja, nee, die tour operators zeiden toen al... die woensdag, dat wordt een logistieke nachtmerrie. Er komen in zijn totaliteit die dag 77 vluchten. Daar kunnen ze helemaal niet aan. Dus... Nou ja, en de laatste vlucht zou rond een uur of zes ochtends weggaan. Dat is ook gebleken. Weet ja. <laughs> je wat ook zo mooi is? Want ze worden echt keihard aangepakt. Je ziet Engeland deed het in de aanval. En ze blijven terugvechten. Dan krijg je gewoon sympathie, toch? Hebben die omzettingen, Emiel, hebben die een beetje zin? Uh, die gedaan zijn bij Zweden. Nou ja, wat Fons net zegt is wel waar. Dus je hebt geen echte spelmaker. Dus wat je dan eigenlijk zou moeten doen... zou moeten gokken op de zijkanten die dan nog voor enig creatief vermogen uh, kunnen zorgen. Dus ze zou eerder moeten kiezen voor een Wilhelmson. Dat is toch echt een dribbelaar die nog een actie in huis heeft. Of een Bayrami, die helemaal niet in het stuk voorkomt geloof ik onder deze bondscoach. En nu heb je daar uh, Larson staan die wel iets kan... Uh, uh, maar ja, die komt helemaal niet in het stuk voor. Want dan zou je dus een aanvalsopbouw uh, van de vleugels moeten ja, hebben... Maar goed, om jullie, die iets in stelling te Jullie hebben sympathie voor de Zweden. Dat zijn hele leuke mensen, lieve mensen. Maar ik heb, ja, dan Ze heb kunnen ik ook... alleen niet voetballen. Nee, maar, ik vind oh, het een oh, hele oh, oh, oh. ploeg. Dat is niet waar. Nee, maar dan heb ik ook sympathie voor de Ieren. Ja, dat vind ik dan ook leuk. Nou, maar, maar die hebben... de Ieren niet met de Zweden Nee, maar luister, deze ploeg is niet goed genoeg... om ook maar enige rol te spelen op, nee, op dit kampioenschap. Dat hebben wij ook van verloren trouwens, hè? Maar dit geldt u zeiden. Wanneer? Van de Zweden ja, met 3-2. Ja. ja, nee, maar goed. Maar die ik, hele matige ploeg. Het is een matige ploeg. Toch? Uh, het, zoals ja. ze zich nu uh, laten zien uh, uh, lijkt er een beetje te veel spanning op te staan. Ja. Ja. Iets te veel balletjes gegeten. Vonds loop je wel het risico als meteen in Zweden met 4-1 het veld aflopen. Dat uh, wij even langer naar gaan Nee, maar ik vind Zweden ook in die eerste wedstrijd ontbreekt. Uh, ja, Och, maar. Um, ja, creativiteit. En, en dat is uh, jammer. Nou, in Nederland was er de 35ste minuut al ingestort hoor. Zij gaan door. Echt waar? Ja. Nou ja, dat blijkt toch wel uit de west Zij houdt van mannen met een mag leven Mag ik hart. nog? Ik mag niks zeggen. Het is ja, ze Zij van Viking helemaal Dat is de van der Zand toch? en ja. Robert Meder. Hey that girl, here's a little song for you. Keep in mind that it's only my words. I want to tell you a little bit about me. Uh.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 Question grew like a cancer, making my mind and my body limp. I wish there was a back way out. Wish there was a back way out. I turned to the mirror. Alleen Clark en uh, Let Some Air In. Fidon, het is echt niet zo dat als jij wat wil zeggen dat we dan een plaat gaan draaien, hoor. Ik wil niet dat de gasten zo de deur uit gaan. Nee, echt niet. Dat wil ik echt niet. Echt wel. Ik zijn zo... We zo gediscrimineerd, vrouw. Oh, oh, als we zo gaan <laughs> beginnen, dan. Uh... Ja, je had het anders verwacht. Ik wil je even onderbreken nu. Ja. We gaan naar Filip Koken, Zweden-Engeland. Het is bijna rust, Filip. Uh, ja, het is bijna rust, maar ik zit zo gezellig naar jullie te luisteren. <laughs> Ja, ik kan bij de verslag genoeg van, van jullie gesprek, Dat is eigenlijk leuker. <laughs> ja. Maar uh, ja, we zijn uh, in maar de 40ste week. Uh, Zweden-Engeland, uh, daar zit je. Zweden-Engeland, ja, daar gaat ja. het over, hè? Ja, daar gaat het over. Ja, Zweden-Engeland. Uh, Zweden begint een beetje verder van de eigen goal af te spelen. En dat komt met name ook omdat... Uh, Slaat dan Ibrahimovic er af en toe een beetje gif in gooit. Hij gaat wat meer ballen veroveren op het middenveld doet hij dat uh, op de Engelse spelers. En dan zet hij in één keer iemand uh, nou, vrij voor de goal wil ik niet zeggen. Want Zweden komen tot nu toe alleen maar toe tot afstandsschoten. Maar er komt iets meer dreiging nu ook van, uh, van, de, uh, van Elmander en van de aanvallende middenvelders van de Zweden. Dat leidde bijvoorbeeld tot een schot van uh, een verdedigende middenvelder deze keer. Kim Kjellström die net overzeilde. En zo af en toe krijgt Engeland nu ook het gevoel dat ze zich toch niet al te veel kunnen permitteren in verdedigend opzicht. Maar de Engelsen blijven tot nu toe wel beter. Maar Zweden komt iets beter in het spel nu na 40 minuten. Nee. ze toch altijd. Nee. 1-0. En is er nu een kansje? Nu een kansje? Nee hoor. Want Joe Hart duikt op de bal voordat Elman erbij kan. Opvallend overigens dat Zweden ook niet meer kan vertrouwen... op de eigen kracht die het altijd had. Namelijk de verdedigende kopkracht. Daar waren de Zweden altijd heel sterk in. Maar ze hebben tot nu toe in dit toernooi drie goals tegen gehad. En het waren alle drie kopgoals. Ja, het kan de kijkers van uh, Nederland Duitsland niet zijn ontgaan. beeld dat de hele wereld overging. En vervolgens in vrijwel iedere Europese voetbaltalkshow... werd herhaald en besproken. We zagen hem ontspannen... De Duitse bondscoach Leuven. Hij tikt een bal uit de handen van een ballenjongen. tijdens de beladen kraker Nederland-Duitsland. Wat was die man op zijn gemak, zegt deed hij dat even. In werkelijkheid was dat beeld al voor de wedstrijd opgenomen. en werd het tijdens de uitzending van de wedstrijd uitgezonden. Arjen Haanenkamp, TV-regisseur bij de NOS. Jij was erbij? Ik was erbij, ja. Ja. We ja. zagen het, ook ja. zag het uh, 20 minuten voor het al gebeuren... En, uh, ja goed, tijdens wedstrijden we nog een keer vertoond. Wie, uh, wie, laat dat zien, wie heeft de regie over die beelden? Is dat, is dat de UEFA of is dat de, de NOS die de wedstrijd uitzendt? Nee, de wedstrijden worden geregisseerd door uh, de UEFA. Uh, die hebben een eigen productiebedrijf. Uh, uh, in dit geval was het toevallig was het een Duitse regisseur die uh, de wedstrijd regie voerde. Uh, en die zijn het voor de beelden. Dus het, is een, het is een Duitse regisseur die heeft, die heeft dat ingestart eigenlijk, dat beeld? Duitse regisseur was. Uh, ze hebben smaak gebruikt van vier regisseurs. Twee Fransmannen, een Engelsman en een Duitser. In dit geval was het toevallig een Duitser. Want uh, wij kregen hier de indruk hè, dat uh, dat lekker in zijn vel zal tijdens die wedstrijd. Uh, er wordt gespeeld en hij haalt even een, een geintje uit met, met een ballenjongen. Het heeft eigenlijk ook wel impact op, op hoe je te, te, tegen zo'n allemaal aankijkt hè, tijdens de wedstrijd. Ja, nee, absoluut. Uh, wat, wat de regisseur in dit geval gedaan heeft is uh, in mijn ogen uh, iets wat je absoluut niet mag doen. Uh, het, tegenwoordig gebeurt het vaak dat er uh, wel eens beelden worden uh, vertoond uh, die niet op het moment zelf live zijn. Uh, maar als je dat doet, dan uh, moet je er absoluut bewust van zijn dat je uh, beelden toont die op geen gegeven moment de mening van de kijker kan beïnvloeden. Of en aan wat voor beelden moet ik dan denken? Nou, soms wordt er een shot van een supporter op de tribune of, een, of een, uh, een voorzitter van een, van een club uh, vertoond. die niet misschien live is, maar uh, wat later. Uh, dat kan, zolang het shot maar neutraal is. En ook uh, situatie neutraal is. Ja, want dit het nu in de, de Duits. Uh, of of uh, ja, een spoortje van uh, aanleiding zijn dat een. Of een supporter of een kijker uh, zijn mede kan gaan wijzigen. ten aanzien van de situatie in de wedstrijd. Dan uh, moet ja. je het absoluut niet doen. Want dit is in de Duitse pers een, uh, een dingetje geworden. Hè? Nou, dat, is, dat wordt langzaam wat groter. Nu ken jij nog andere voorbeelden van beelden. Die, die voor de wedstrijd zijn opgenomen. dan in de wedstrijd zijn uitgezonden. en die aanstoot hebben gegeven? Nou, ik, als ik de huidige wedstrijden uh, bekijk. Uh, zie ik regelmatig herhalingen van van supporters. Waarvan ik bijna zeker weet dat ze niet van het moment zelf zijn, maar dat ze opgespaard zijn door uh, uh, de technici in de wagen. En wat iets later als worden vertoond. Ja. Maar dat uh, zijn vaak dan neutrale beelden: een juichende supporter of een huilende supporter. Uh, dat kan dat eigenlijk geen kwaad, dus meer om het, ja, het, signaal, het beeldsignaal uh, wat uh, op te leuken, zeg maar. Ja. Maar zo'n shot van Leu, dat vormt de mening over hoe een coach langs de zich gedraagt tijdens de wedstrijd. En dat was absoluut wat dan. In hoeverre ben je vrij als regisseur om te bepalen wat er wordt uitgezonden? Want er wordt her en her ook wel vuurwerk afgestoken bijvoorbeeld. Er zijn wel andere shots die bewust door de UEFA buiten beeld worden gehouden. Daar maak je uit op dat jullie gewoon gecensureerd worden eigenlijk in je werk. Ja, nee, dat, uh, dat wordt absoluut uh, bewust buiten de wereld gehouden. Uh, dat is niet nieuw overigens. Uh, dat gebeurt al uh, op, op eigenlijk de laatste EK's en WK's uh, uh, vrij stringent. Maar ook bij de Champions League krijgen wij, uh, als wij als NRS zijn de wedstrijd regisseren, uh, het verzoek althans om uh, vuurwerk en dergelijke uh, niet als min mogelijk in beeld te brengen. Uh, bij de NWS, als ik zelf de wedstrijd regisseer, uh, uh, ben ik al van mening. Uh, als Zo'n werkincident als vuurwerk uh, het spel verder niet beïnvloedt, uh, dan is het ook niet nodig om in beeld te brengen. Als iemand een vak op afsteekt op de tribune, ja, uh, uh, dat zal wel. Als ze daar een vak op het veld belandt, ja, dan kun je daar niet omheen. De invloed de wedstrijd, dus uh, dan moet je dat in beeld brengen. Maar heb je dan nog wel het, het gevoel dat je, dat je goed proberen, kan... Althans, uh, daar, uh, het is niet mogelijk in beeld te brengen. Nee, maar heb je dan niet het gevoel dat je beperkt wordt in je journalistieke vrijheid als regisseur? Ja, absoluut. Uh, uh, dat, dat, dat kun je hebben, daarom uh, wensen wij er ook zo meer mogelijk mee te werken. Uh, uh. En zodra ze de wedstrijd ja dan moet je het in beeld brengen, of het nou een, een, een striker is of een, een fakkel. Alleen de wijze waarop het in beeld brengt is natuurlijk ook nog, uh, uh, uh, dat kun je zelf invullen. Je kan het heel close gevolgen, maar je kunt het ook uh, in een ruim in beeld brengen van oké, okay, er ligt uh, vuurlijk of zelf. En dat is het dan, niet zo ja. in te zoomen op uh, de mondburenplot bijvoorbeeld. Ja, Arjen nog heel, even, he, heel kort, uh, zoals beeld het nu brengt, uh, ze zeggen de UEFA manipuleert de beelden. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk in dit geval, uh, het valt wel leuk dat uh, de regisseur het absoluut niet uh, bewust manipuleren heeft gedaan. Want het is uh, op dat moment echt een keuze geweest van de regisseur. Die heeft waarschijnlijk voor eerst uh, dat beeld gezien uh, zelf. En zei, nou dat is zo grappig, uh, dat wil ik eigenlijk tijdens wedstrijd laten zien. Maar... In mijn beleving zal hij het niet uh, bewust gedaan hebben om een beter beeld van Leu te creëren. Ik denk dat hij het echt gedaan heeft van, uh, nou, uh, grappig beeld, uh, ik wil het graag laten zien. Nou, als het is Duitsland... keuze. Maar ik denk dat er geen uh, grote uh, plan achter zit van nu, even eerlijk gezegd. Als Duitsland niet op voorsprong had gestaan, hadden ze het waarschijnlijk nooit laten zien? Uh, dat zit er dik in, want dan past het uh, ook niet echt in de, um, ja, in de sfeer van uh, ja. de, het moment van die wedstrijd. Ja. Goed, dankjewel wel. Uh, Ik kan van Marwijk ook niet wat leuks ja. doen, maar we later kunnen uitzenden dan. <laughs> dankjewel Arjen, voor nu en uh, succes nog met je, met je werk daar. Zweden-Engeland begon om uh, 9 uur omdat de wedstrijd daarvoor uh, uitliep vanwege een wolkbreuk. Philip uh, Koken, dan moeten ze nu zo ongeveer bij de rust zijn. Het is inderdaad net rust en Engeland was beter het eerste half uur. Veel beter zelfs in bepaalde opzichten. En leidde terecht dankzij een fantastische kopbal van Andy Carroll. Een Liverpool-combinatie en assist van Steven Gerrard. Heel mooi, heel krachtig, heel stevig binnengeknikt door Andy Carroll. Maar in die laatste 10, 15 minuten wordt Zweden. Wat sterker, wint wat meer duels op het middenveld. En dat geeft me toch een beetje de indruk... dat de wedstrijd nog lang niet is gespeeld. 1-0 leidt Engeland wel bij rust. Ja, eh, Emiel Schelvers, jij werkt ook bij, uh, bij Sport 1. Uh, Zeker. Krijgen ze ook soms opdracht van de KNVB... om bepaalde dingen wel of niet te laten zien? Nou, we hebben niet zo heel veel met de KNVB te maken... maar des te meer met... Uh met de rechtenhouders in het buitenland. En zover ik weet, worden wij, natuurlijk je krijgt een bepaald format... waarin die wedstrijden bij je binnenkomen. Dus je hebt niet zo heel veel te vertellen over de beelden die je, die je binnenkrijgt. Die zeg maar. maak je niet zelf. Die maak je niet zelf, maar je hebt natuurlijk wel daarna een volledige vrije keus. En ik moet wel zeggen dat met name de Engelsen en de Duitsers... We hebben natuurlijk Premier League en de Bundesliga. Eigenlijk altijd wel een vrij ruim aanbod geven. En ik moet ook eerlijk zeggen, ook Spanje en Italië. Dat zijn over het algemeen toch wel uh, mensen die ook symbolistiek te werk gaan. Want ik heb natuurlijk in Italië ook wel het een en ander meegemaakt, met name wat er op tribunes gebeurde. En ik heb nog niet meegemaakt dat ze dat uh, niet uitzonden. Dus je dan eens dat in Turkije, want in al die koffiehuis staat altijd het voetbal aan. Dus er wordt heel veel naar gekeken. Hoe wordt het in beeld gebracht? Wordt echt alles in beeld gebracht of wordt er ook meer of meer gecensureerd, of weet je dat niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, dat zal ongetwijfeld. Maar met niet, niet, denk ik, met de bewuste insteek van we gaan censureren. Ja, ik heb echt geen idee. Hoe op het moment dat het fout gaat, en de rellen zijn op de tribune, wordt het gewoon in beeld gebracht, dat jawel, wordt beeld. dat wordt al, nou ja, dat laat ze altijd wel zien. Turkije is juist heel erg van dat soort nieuws. Als Vannaarje tegen Katser heeft gespeeld en het loopt helemaal uit de hand, zoals dat laatst nou, ook is gebeurd. Nou, dan zie je al die beelden de hele dag door. En dan ook nog met die cirkeltjes eromheen. Alsof we dan niet zien waar wat gebeurt. En kijkt en shocking nieuws. Het wordt heel vet en heel ja. groots gebracht. Ja, juist. ze houden wel van analyseren daar. Ze he? houden wel van analyseren, <laughs> dat zeker is weten. Dit is in Nederland echt kinderspel bij ja. Ja, Het is heel erg sensatie uh, daar. Dus ja. Nee, dat wordt echt niet gesensureerd. Dat, ja. dat zijn eerder andere... Um, dingen ja. in het nieuws. Ja, want dat gebeurt in het parlement natuurlijk ook wel eens. En dan ook met die sikkeltjes erom. Let even op die minister van Buitenlandse Zaken. die gaat. Ja, zo de minister van buitenlandse Ja, Je ja, lacht ja, je echt dood. Ja, zo is het dergelijks. Maar wat vind je ervan dat u even zo'n enorme uh, macht heeft... dat zij kunnen bepalen uh, wat er wel of niet in beeld komt? Ja, nou ja, kijk, zolang je als uh, zendgemachtigden onder elkaar... in dit geval de EBU, daar niet een standpunt in, in gaat nemen... Maar kijk, ze zijn natuurlijk toch verplicht... Uh, de grote toernooien uit te zenden bij de grote publieke omroepen. Want dat is de verplichting die ze hebben naar het publiek toe. Uh, als de grote mensen van die omroepen... maar ja, dat geldt misschien wel overal in Europa... hoe krijg je iedereen op één lijn? geldt niet alleen voor de sport, geldt ook op het politieke terrein. Maar als je ze op één lijn krijgt... en de grote mensen van al die omroepen gaan daar zitten... en die zeggen tegen de UEFA: nu is het afgelopen met die manipulatie van die beelden... we willen gewoon een clean... Uh, uh, een, een clean feed kunnen maken van datgene wat zich afspeelt. En we hebben dat en dat en dat en dat, zoals dit fragment hebben we als voorbeeld. En wij gaan daar één gewoon eisen stellen. Dan moet ik het nog zien. Want als, uh, dan kan je zeggen, well, ja, dan gaan we naar de commerciële omroepen. Dat kan helemaal niet politiek gezien. Dus ze hebben eigenlijk, maar dat komt waarschijnlijk omdat toch iedereen zijn eigen tokootje beheert. Ze zouden veel meer een vuist kunnen maken. Maar weet je dan dat niet bang dat, het dan, uh, dat dan zo'n wedstrijd als Zweden-Engeland... dat er dan tien uh, of twaalf strikers het veld op komen? Omdat die worden er nu uitgehaald. Hè? Dus zo gaat er iemand uh, in, een, in een string of helemaal maakt uh, het veld oprent... dan schakelt de camera weg. of dan krijgen we Maar een ja, maar, maar daar, over zoiets wat je nu noemt... kun je <tus> nog een journalistieke relevantie... Kijk, op het moment dat die striker bij een speler op zijn nek gaat zitten... waardoor hij niet meer kan verder spelen, zit er een journalistieke relevantie in. Maar als iemand die alleen uit eigen plezier... daar schuin over dat veld holt en met zijn... Uh, met zijn uh, geslachtsdeel loopt te wapperen. Ja, ik bedoel, prima als hij dat leuk vindt. Maar dat hoef je niet per se in beeld te brengen. Ja, nou, want Bielt had ook nog een voorbeeld van, van de Kroatische coach... Slavan Bilic. Daar kwam dan een Kroatische fan... was blijkbaar het veld op gekomen. Die rent op hem af en die, die springt hem in de armen... en die geeft hem een kus op zijn mond... Ja, ik wil dat eigenlijk wel zien. Ja, nou ja, er is bij, door de Kroatische fans, je hebt het nou over ze, uh, is een banaan op het veld gegooid in de wedstrijd tegen Italië. Vanwege natuurlijk alles wat zich rond Balatelli heeft afgespeeld. Daar heeft de Italiaanse media vandaag foto's van laten zien. Dat gebeurde toen Balatelli al gewisseld was. Die zat in de dugout. Het gebeurde aan de overkant. Maar heeft een camera dat gevangen? Ik bedoel, er is veel over te doen geweest. Ja, het, ik wil het, het ook wel zien hoor, allemaal. Waarom niet eigenlijk? Zolang het het spel niet uh, belemmerd. Gisteren, wanneer was er welke wedstrijd? Nee, maar dat was zeg nou ik. Zo... Zolang het journalistieke relevantie heeft. Moet je het laten zien, ja, vinden? Er was ik. een rookbom of hoe heet zoiets op het ja. veld ja, Welke welk wedstrijd was dat? Ja. Dat was Italië-Kroatië. Oh. Ja. Ja. ja. Maar goed, dat, Spannend, is, dat is moeilijk. Denk ik, ont... ik denk dat een rookbom niet, uh, ja. moeilijk ja, niet nou, in, in beeld te brengen. Ja, dat de spelers ook niet meer. <laughs> ja, ze zagen elkaar Het spel werd even stilgelegd. Ja. Nou ja, maar de enige, de enige manier, uh, zeggen jullie dus eigenlijk, uh, dat, uh, om die macht bij u even een beetje weg te halen, is om een blok te vormen. Maar, Absoluut. Maar dat hebben we toch bij allerlei spelregelwijzigingen en dergelijke ook al gezien, dat we dat niet wilden. En waar nee, we hadden niet in camera's en het gebeurt gewoon niet. Dus. Nee, maar gek, Nederland is wat dat te natuurlijk altijd een land. Uh, ik bedoel, ik heb zelf bij deze omroep gewerkt, bij de NOS. Nou, daar zitten over het algemeen altijd wel mensen die met hun, hun visie en hun mondje klaarstaan. Maar je, dan moet je wel steun krijgen, want als je in je eentje staat. Ja, dan blazen ze je weg. Je moet de grote landen meekrijgen. Maar wat is, uh, wat is de meerwaarde van die ene banaan? Om die te laten zien. Ik begrijp het niet zo goed. Nee, niet die meerwaarde dat van dat die heeft, ene banaan. Dat heeft voor mij geen zin. Nee, maar goed, je, je, moet, je moet niet akkoord gaan met censuur. Je moet niet akkoord gaan dat mensen die het organiseren gaan bepalen... Wat er wel en niet ja, uitgezonden okay, gaat maar worden. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je niet alles hoeft te laten zien. Je vestigt alleen maar ook weer de aandacht erop. Nee, maar daar kan je toch een en, consensus over bereiken. Ja, dat, dat wel, ja. Zeker. Ja, maar, maar nu, nu bepalen, zij, nee, nu bepalen zij, je hoort Arjan net, Arjan Hanekamp. Nu hoor je gewoon van de mensen die daar aan het werk zijn... dat ze dus belemmerd worden daardoor. Dat kan ze nooit de een bedoeling Ze bedoeling Ze doen een moment wat van tevoren is opgenomen... dat zenden ze later uit omdat het zo leuk in de wedstrijd past. Ja, ja kom op zeg. Ja, het is natuurlijk zo dat ze daar... Uh, de UEFA is natuurlijk de baas in die stadions, dus die, uh, die kunnen het bepalen. Ja, Platini begint een beetje bladder te lijken.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 Uit uh, Noord-Ierland, David McWilliams, uh, dit jaar tien jaar overleden alweer. Uh, the days of Pearlie Spencer. Het is uh, bijna negen uur, zometeen krijgt u de hoofdpunten van het nieuws. En Daarna gaan we uiteraard verder met de tweede helft van de wedstrijd Zweden-Engeland. De wedstrijd die niet als alle andere wedstrijden om kwart voor negen begon, maar om negen uur. Dat had natuurlijk allemaal te maken met uh, de wedstrijd daarvoor tussen Oekraïne en Frankrijk... Die werd uh, na vier minuten afgebroken omdat er een echte, echte noodweer uitbrak... boven het stadion. De katakombe liepen onder. Vandaar de hele tweede helft van zweden engeland Zometeen na negen uur. Tien uur. Tien, uur, ja, tien, uur. Ja, tien uur. Ja, tien uur. Zondagavond, kwart voor negen. De laatste strohoun voor Oranje. Ja, we zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om, uh, om een twee verschil te winnen. Wordt Portugal het eindstation of... De Persie moet schieten van 18 meter... Of zit er toch nog meer in het vat? Al dat iedereen zich realiseert dat het is drop of de ronden. Zondagavond, kwart voor negen. Rob op, 18 meter van de kool, Rob! Gaan we schieten, gaan we scoren, Rob! Nederland, Portugal, in de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. We zijn er bij ESSO trots op dat we brandstoffen ontwikkelen. die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien.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 zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op aznbank.nl voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1.